Yes. <laughs> We do that. We are in the audience. We are in the audience. We are in the audience. We'll see you zouden we nog een gedeelte trachten te lezen uit Gods heilig woord het welke u bent opgetekend in het eerste boek van Mozes genaamd Genesis en daarvan nader het 32ste hoofdstuk, de eerste 12 versen wij noemden Genesis 32 van vers 1 tot en met 12. Jacob Took ook zijn zwees en de engelen Gods ontmoetten hem. En Jacob zeide, met dat hij hen zag, dit is een herleger God. En hij noemde de naam derzelfde plaats, Mahanaim. En Jacob zond boden uit voor zijn aangezicht dat hij zou. Zijn broeder. Naar het land dat De landstreek van Edom. En hij gebood hun zeggen dan. Zo zult gij zeggen. Dat mijn heer. Dat Ezo. Zo zegt Jacob. Uw knecht. Ik heb als vreemdeling gewoond. Bij Laban. En heb er tot nu toe vertoefd. En ik heb ossen en ezelen, schapen en knechten en maagden. En ik heb gezonden om mijn Heer aan te zeggen, opdat ik genade vind in uw ogen. En de boden kwamen weder tot Jacob zeggende, wij zijn gekomen tot uw broeder, tot ezel. En ook trekt hij u tegemoet. En vierhonderd mannen met hem. Toen vreesde Jacob zeer. En hem was banger. En hij verdeelde het volk dat met hem was. En de schapen en de runderen en de kemels en twee heren. Want hij zeide in ezel op het ene her komt en slaat het zo zal het overgeblevene her ontkomen. Voort zeide Jacob O oh, God mijn vaders Abraham en God mijn vaders Isaacs O Hera, die tot mij gezegd hebt, keert weder tot uw land en tot uw maatschap, en ik zal wel bij u doen. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt. Want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan. En nu ben ik tot twee heren geworden. Ruk mij toch uit mijn broeders hand. Uit Ezo's hand. Want ik vrees hem. Dat hij niet misschien komen. En mij slaat de moeder met de zonen. Gij hebt hem gezegd. Ik zal gewisselijk bij u wel doen, en ik zal u zaad stellen als het zand der zee, dat vanwege de menigte niet kan geteld worden. <Klacht> machtig en machtig, drie enige van God, vader, zoon en de heilige wees, waardig altijd geprezen te worden, altijd. Geëerd worden en geliefd, en de vrouw, en niemand op aarde die het doet, dan diegene die gij het uit genade schenkt, diegene die door genade daartoe verwaardigd wordt, want God loven is hemelwerk, God prijzen is het werk der eeuwige die ons samenbracht in uw voorzienigheid, macht in uw gunst te zijn. Uw voorzienigheid is veel, daarin leven we en bewegen we en zijn we, maar zonder meer. Dan de straks de voorzienigheid in de dood, en geef ze ons niets mee over de dood. Geef ze ons niets mee voor de eeuwigheid, dat alleen vloeit uit uw welbaren, om na zondaars te vragen en zichzelf te bekeren, en te leren. Door woord en door geest. Prakticaal. Wat tot het eeuwige leven. Uw heerlijkheid op aarde te kennen. Van nodig. is. Genade. Vrede. En de barmhartigheid. Worden nu bij den aanvang, of bij den verderen voortgang, <coughs> rijkelijk geschonken, van God, den Vader, en van Jezus Christus, den Heere. Door de gemeenschap. Des heiligen geestes. Amen. We <kwijnt> hebben. Op deze donderdag. Weer rouwdragers in ons midden. Terwijl ik niets vreemds is. Zeg. Niets vreemds. Want de zonde en de dood zijn allebei even oud. Toen de zonde begon is de dood ook begonnen. En toen is de hel ook begonnen. Voor hetgeen wat onbekeerd stierf. En toen is het een hemel begonnen. Voor hetgeen dat door wederbarende, zaligmakende genade. door God en van God bekeerd is. En zolang de aarde, aarde zal zijn, zal de dood wel doorgaan. En niet afhouden, want de bezoldiging der zonden ligt de deur. En er is niemand die dat ontloopt. Ik ook niet. En jullie ook niet. In kort zeggen ze het van ons ook. Hij is gestorven. Zij is gestorven. Want al dat zaad dat door de mens gewonnen wordt is sterfelijk en vergankelijk en dat leeft naar het eind van dit leven. En dat is de dood. Hè? Dat is de dood. En dit leven, ach, oh, het is zo scherlijk gebeurd. God doet er geen uur over om een mens weg te nemen en zet. Zijn dat stil, het, het is weg. Het is weg. Als het gauw gebeurt. Er wordt nog negen maanden over gedaan. Om op de wereld te komen. Maar met een paar seconden bij van de wereld. En dan is dat voorbij. Hè. En de ruikdragers. Zijn in de hemel niet. Komen er niet op. En berouw dragen ze ook niet. Komen ook niet in de neem. Want er wordt geen berouw gedragen. Rouw en berouw. Dat worden paarden. En rouws. Dat geldt elke familie. Rauw. Want waar sterft men niet? En wie heet geen gestorven familie? Zijn vader. Zijn moeder. Zijn vrouw, zijn man. Alle families kunnen zeggen, mijn vader zo oud, mijn moeder zo oud, en nog een kind van me maar zo oud. Waar de dood komt, daar doet hij zijn werk. En dat leven dat we naar waarde niet beseften, onze tijd ook niet. Het waardigste bezit je tijd en het waardigste bezit je ziel. Dat is het waardigste bezit. Als de tijd verliest, en ben je uit de tijd zit En als je ziel verliest, dan wordt eeuwig. eeuwigheid. Wel of weet. En dat weet, dat is geen wonder. He. Dat brengen we mee om in de wereld te komen. Dat wee dat brengt de mens mee, zodra hij in dit bakendal op aarde komt. Hij komt toch in mijn op de aarde. En het leven van dit beste, beste nog hoor, is uitneemt de leven, moeite, moeite en verdriet. Hier. Ja. En toch worstelt elk mens om hier te blijven. Elk mens worstelt om op de wereld te blijven. Want om van de dood te houden. Moet je zelf in de zonde haten. De dood te beminnen. Je moet je anders meer wensen dan daar te zijn waar geen zonde en geen dood zijn. En dat is in de hemel. He? Stenigste land. Zonder rouw en zonder berouw. Dat is te neem. Jullie hebben een moeder gehad. En je weet hoe ze gaat. Dat weet je. Want je hebt ze gekend en ermee megalith. Ja. Kan je anders wensen als dat je ze gewaardeerd mag hebben. Maar dat nou hoeft niet meer. Dat kan het niet meer. Tijd is voorbij. Vele families zouden van elkaar willen houden als de dood de scheiding gemaakt. Had. Ben je net te laat? Ben je net te laat? Ben je net te laat? Hoewel ik wel weet het waarderen, komt meest voort uit het omberen. Maar het is toch nog een weldaad. In de natuurlijke zin, als vrouw, vrouw en mannen kan het nog waarderen. En kinderen, de ouders, het is alles niet, maar het is wel veel... Het is wel veel. Nog enige bestaanbaarheid en verdraagzaamheid onder mijn kanten. Dan hebben we naar reden genoeg. En stof genoeg. Om met de profeten getuigend zijn nieuwe goede keren. En dan ook bij mijn konden. Deze man is meer dan 60 jaar getrouwd geweest. Dat is lang. Maar het was niet te lang. Niet, nee, het was niet te lang. De liefde was niet op, he. Als er liefde op is, dan is het altijd te lang. Al ben je maar een jaar getrouwd. Al ben je maar een jaar getrouwd. Maar liefde geeft draagkracht en verdraagzaamheid. En hoe ouder jij dan wordt, hoe meer je in mijn groeit. Ja. één boom, één Eén boom. Ja. Het mocht de grote behagen kinderen, dat die roepstem tot een wegstem geheiligd mag worden. Want anders blijft die mens in zijn doodwicht. Dan zegt hij ook: ja, moeder is oud geworden. We hebben ze lang gehad. En dat is een weldaad, maar over veertien dagen is alles voorbij. Dan is alles voorbij. En dat ik je vrouw van den Berg anders begraven heb, als dat jullie gedachten. En als dat ik zelf ook gedacht heb, ik had ook niet gedacht voor, nee. Ik had gedacht dat mensen te begraven, net als een iedereen, en ze stil te laten leggen. En ze stil te laten leggen. En dat mijn voornemen was om ze te begraven uit Lukas 12, aangaande de gelijkenis van die rijke man dat de staat, en gij dwaas, nog deze nacht zal ik uw ziel van u afwijzen. Dat had gedacht, dat had ik overdacht ook, en een beetje ingedacht ook. Ja. En dan word ik s'nachts voor die is wakker. En daar verdwijnt die hele geschiedenis van die gelijkenis. Geheel uit mijn gedachten kon ik er niet meer aankomen, niet meer bijkomen. Weet je wat ik me jammer? Toen had ik niets, ik. Toen had ik helemaal niets. Toen zei ik, heren, maar ik moet toch dat mensje begraven? Ik moet toch vandaag dat mens gaan begraven? Waar zal ik nou dat mens mee begraven? Ik had gedacht: met die rijke man. Maar u neemt het weg. Waar nu heen? En God doet niets, liever uit alles alleen. Hij wil geen meewerkers. Hij heeft die pers alleen getraind. En toen kwamen we in Psalm 31 terecht. Dat twintigste vers. O, hoe groot is het goed dat je weggelegd hebt voor degene die u vrezen. En daar was geloof bij en als er geloof bij is, er vrijmoedigheid ook bij. En als de vrijmoedigheid is, is er ootmoedigheid ook. Dat hangt allemaal aan mijn kamer. Dat is een zeer nauwe familie. Die vloeien uit het gebond. En ik ben daarmee naar drie bergen gegaan. Ik was nog maar nauwelijks binnen of ik kreeg de mede getuild. Van hen die haar gekend hebben. En die met haar geleefd hebben. En die ook uit haar monden dingen gehoord hebben. Die de natuur niet leert. Zo hebben we die dag. Een aangename begrafenis. Maar ondertussen een begrafenis. Hè? Je vrouw is weg. Blijf weg. En al is dat zij van erger naar beter gegaan mag zijn. Dat vertroost niet en zij toegepast wordt. Want er is geen man die zich redden kan met de verlossing van zijn vrouw. Ook dat is een nieuwe godsdaad. Om ze daar te laten waar God ze gebracht heeft. Om ze niet terug te willen hebben. Met Gods doen verenigd zijn. En ze alleen God te gunnen. Die de oudste recht had. Verkiezingsrecht en kooprecht en scheppingsrecht. De here mocht zich in uw alen openbaren. En leed zo opgevoed zijn. En uit de monden van je moeder en je vader gehoord. Nu dacht u een aandacht, een ogenblik te bepalen bij een bidder en een danker, Want die twee dagen leggen ons zacht, verenigd nou, voor enig Zonder bidder, nooit geen danker. Maar de ware biddag zorgt ook voor een danker. Hoor je het? Het is u voorgelezen uit het eerste boek van Mozes Genes, sinds 32. Dat negende vers, daar lezen we: de biddag. Al dus voort zei de Jacob, o God, mijn vaders Abraams en de God mijn vaders Isaacs, o Here, die tot mij gezegd hebben, keer weder tot uw land en tot uw maatschap, en de ik zal wel bij u doen. Vers 10, daar volgt de dankdag. Ik ben geringer dan alle deze weldadigheden En dan alle deze trouwen. Die gij aan uw knecht gedaan hebt. Want ik ben met mijn staf over deze Jordaanen gegaan. En nu ben ik tot twee heieren geworden. Tot zover. Vragen voorraad voor mijn zegen. En spreken en luisteren. Gij geeft al zoveel zegen in. Daar maar nog leven. Nog een beetje verstand hebben. Nog gekleed mag zijn. Van honger nog niet verteren. Van dorst nog niet uitdrogen. En de. Nog bij de in- en bij de uitgaande. Als er niet meer was als dit, en we mochten het opmerken, ter harte genomen worden, dan was er genoeg, Gerold, om met de kerk van de oude dag te betuigen. Uw goedheid, heren is hemelig, uw waarheid tot de wolken Want dan zou het onze neuzen in stof leggen, dat het alles gegeven kan worden aan een boos en een goddeloos geslacht dat het alles geschonken kan worden Adams nakomelingen de welken, in een drievoudige dood voor eeuwig verzonkeling, en de niet uit willen en niet uit kunnen. Niet willen tekent de machteloosheid, en niet willen openbaart de vijandigheid zodat die zon daar gevallen is in een dodelijke vijandschap. In een vijandschap die een openbaring van de geestelijke dood is. U bracht ons nog zijn. Heb nog geen lust in onze dood. Hoewel we die meer dan duizendmaal ons waardig gemaakt hebben. Ge hebt ons nog niet van de aarde verdeligd. De ik van alle jaren die we op aarde zijn onze waardig hebben gemaakt. Oh, geef het er eens een indruk van. Want anders horen we het zonder dat we het gevoelen. En horen het zonder dat we het geloven. En horen het zonder levendmaking. Zonder verlevendiging. En zonder bearbeiding des heiligen geestes. Ge hebt u ons getuigenissen gelaten. Waar gelukkig alle zin staat. Zonden en genade. Hardigheid en weekheid. Nederigheid en vervloekte hoogmoedigheid verwaandheid en eenvoudigheid, verlorenheid en behoud, verdoemen is waardigheid en behouden is waardigheid door de offeranden, door die zoete offeranden, van die enige dankenden en biddende ogen daar heeft u zelf voor gezorgd, o vader, anders was er niets te danken en ook nooit te binden. Ge hebt dat alles verworven, aangebracht en verheerlijk het uit genade in uw kerk. Ere mocht u ook deze familie en zonder die een oude man verwaardigen, die zoveel jaren in de echt verbonden en nu onbonden. Wat nooit meer gebonden wordt. Om die kleine tijd van zijn zijn leven. Waar de wereld ook bijna vol is met wedu vrouwen en wedu mannen en wezen. Verwaardigd te worden met onderwerping en vereniging ze aan u over te laten. En daar te laten waar u ze gebracht hebt. En dat dat korte zijn leven maar een voorbereiding mag zijn voor een eeuwigheid die ook elke dag heen kan nemen. En elke dag een einde kan maken aan de dagen. En ons brengt daar waar nog dagen nog maanden zijn. Gij mocht ook die kinderen dat talrijke roos wat uit het huwelijk voortgesproten is. Verwaardigend te leren sterven. Aan alles wat zichtbaar is. Aan alles wat vergankelijk is. Ze mochten innerlijk nog eens zo in zwart gaan. gelijk ze nu uiterlijk in zwart mag zijn. over de wegneming van de moeder. In zwart vanwege de zonde. vanwege de schulden. in zwart in een ware rouw God verlaten en dat voor eeuwig, Opdat de smatten derzelfde geheiligd, door de komsten van Hem. Die de smatte der zonde heelt in zijn bloed en de kracht der zonde verbreekt door Zijn gerechtigheid. Waar ze nu hun moeder geen hand meer kunnen geven, laten ze beide handen. Aan hun vader geeft. Opdat dat weet u naast leven nog een weinige verradering mag krijgen door middel van de kinderen. Waar er niets beters nagelaten kan worden door ouders dan liefde, liefde, liefde, liefde. Als liefde aan het woord is, dan gaat er licht. En als eigen liefde aan het woord is, gaat nooit. Dan gaat nooit. En als natuurlijke liefde nog aan het woord mag zijn. Dat is ook nog een weldaar. Dan gunt Melkand er ook meer dan zichzelf. Ach, dan het te samen. Bedelen met die levendmaking die nooit meer in de dood weerkeert. Dan met inleving en in beleven. Nu zijn we samengekomen, gekomen. Om nog een dankstonden in dit morgenuren. Ach, kom. Een onvernederd mens, dankdag, past niet bij m'n Een onverootmoedigd mens, dankdag, past niet bij m'n kant. Een verharden zondag, dankdag, past niet. Oodmoed, nederigheid, goedvaardigheid, onwaardigheid. En een diepe, lage gedachte van onszelf vloeit uit het verbond. In de bediening des heiligen geestes. En, en die toediening, die neemt alle grond onder de voeten weg. En openbaart maar één fundament. En dat bloedfundament. Waar zonder vergeving niets boven kan komen. En zonder afwassing niets op aarde kan blijven. En we halen geroepen worden. Om vandaag of morgen te verschijnen voor de rechterstoel. Des levendigen gods. U hebt ons land wel gedaan heer. Bijzonder wel. Alle schuren zijn vol. Met al het goede wat gij geschoken hebt. En dan aan zo'n wereld. In zo'n wereld. Waarin niets is wat niet verbeurd is. En waarin niets is wat niet diep verzondigd is. Zodat alles geratie is. En alles schikt Ten afdalende van de vader der licht bij wie geen schaduw is van omkeer. Gij zult de oogst wel aanhouden, totdat de laatste van uw kerk ouder is. De tijd van de preekstoelen zal blijven, totdat er een eeuwige tijd aankomt, en alles het der wedergeborenen binnengehaald. Zodra hij de laatste tot uw bruid gemaakt heeft. is uit met de wereld. Dan is gedaan met de wereld. Ach, zou er nog een indruk in de harten van uw kerk geschonken mogen worden. Zou onze arme koningin nog bekeerd. Mogen worden, we weten wel dat kan. Maar, of het geschieden is Is ook oud. Het is ook oud, gelijk ons wij nog niets van gehoord. En nog niets van te zien. Maar wat heden niet is. Kan ook heden geschonken worden. Wat vandaag niet gehoord. Dat zou morgen nog gehoord kunnen. Ze is nog uit het roemrijke geslacht. Waar zoveel gebeden. En verzuchtingen ook voor haar zijn opgegaan. Hardam het eens horen mochten. En we met haar en den koning van Ieneveen. Zakken bekleed, as op onze hoofden, en mochten bukken in het stof, en de God, gevende zijn lof. Ook, alle die in hoogheid zijn gezeten, heren, ze beseffen het niet, en ze zien het niet, en wij ook meest niet. Want als we het zagen, hoe ver het de weg was, we zouden niet meer staan. We zouden niet meer kunnen zitten. We zouden maar één noodschreeuw hebben met uw nicht Jeremia. Ach dat mijn hoofd water was. Om die ontzaggelijke breuken wijder dan de zee en dieper dan de oceaan. Persoonlijk en landelijk en kerkelijk en huiselijk en persoonlijk. Te mogen bewonen om met een eenmaal onze zielen als een Christus buit als een Christus bruid als een Christus erfgenaam als een erfgenaam des eeuwige levens kerkelijk ageren het is zo ver weg het is zo ver weg dat we het niet eens meer kunnen zeggen. En het niet eens meer durven zeggen. Niet eens meer durven zeggen. Het is erger dan Babel. Daar was spraakverwarring. Dat was al erg genoeg, men kan er niet verstaan. Maar vandaag is het meest twisting, krakeel, verwijdering, vernieling. De stok liefelijkheid schijnt hatelijkheid geworden te zijn. En een stok samenbinders verslinders geworden zijn. Nochtans, nochtans, doordat alles openbaart u onze schande en liefdeloosheid, maar nochtans zult gij voor uw kerk instaan, die door alle rollende even bewaard zullen nog bewaren. Want ze zijn door God voor God bewaard. We mochten uw lieve naam erkennen. Vooral de stoffelijke weldaad, rijkelijk en geschonken aan zo'n diep verloren land en volk. En dat is mijn schuld. Met zelfvervoering, met zelfveraf dat we zo'n zegenend God niets terug kunnen geven, dan stand voor dank. Maar ook in te leven, hem niets anders terug te willen geven, dan hetgeen wat hij zelf gegeven heeft. Een voorbiddende en dankende novenpriest, voor dankeloze, voor biddeloze, en voor God de goddelijkheid, opdat alle vleeselijke roem uitgesloten. En vrije genade haar begin in de eeuwigheid, haar openbaring in de tijd en haar eindigheid in de eeuwige heerlijkheid. Het heerlijke denktel dat kleine wicht dat vanmorgen naar ziekenhuis gebracht. En een diepe operatie zal moeten ondergaan. Ach, ach, nog zo klein. En de vruchtgevolgen van de zonde zijn er. De smart van de zonde aanwezig. Heren, mocht u dat kind nog doorhelpen. Mocht u het nog uithelpen. Zowel voor het kind als voor de ouders. Want ze hebben het over moeten geven. Maar oh, wat waren ze gelukkig. aan het aan u overgegeven mochten hebben. Maar dat is een godsdaad. Dat is inderdaad God. Maar zou u het nog voor uw rekening willen nemen. En bij de operatie willen zijn. En het zelf besturen tot een gezegend eind. Ja. Opdat er ook nog een is uitgeboren mocht Dat je het geholpen, uitgeholpen en doorgeholpen. Doe verzoening over de veelheid onze zonden die dag en nacht doorgaan. In de gerechtigheid van de Here Jezus Christus. Wiens bloed het voor God goed en in conscientie goed maakt. Amen. de psalm 116 de 116 e psalm dat vierde en vijfde en dan zeven en achtste zangvers inmiddels wordt er gelegenheid gegeven om uw liefde gaven af te zonderen en maken we nogmaals bekend dat er een extra collecte en te gehouden wordt. voor het onderhoud. van de school. En die school. die kost de gemeente. elk jaar ruim 100.000 gulden. Dus wij bevelen die collecten van harte aan. terwijl wij zingen van Psalm 160 En daar van het vierde, vijfde, zevende en achtste vers eenvoudige wil God steeds gouderslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op me nemen. Keer mijn ziel tot uw rust te weden. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Gij hebt, een een een dodelijkstijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Mijn geschraakt, die zal ik voor Gods ogen... ...steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Wat zal ik me Gods gunsten overlaan... ...die trouw en heren voor zijn genade gelden? Zal bij den kerk des heils zijn naam vermelden? En roepen hem met blij erkentenis aan. Het vierde, vijfde, zeven en acht... ...van Psalm 116... onze tekst zijn een stukje bevinding uit het leven van Jacob bevinding bevinding maar dat hoeft toch vandaag niet meer kan toch wel zonder bevinding maar het toch gelooft is toch genoeg en een beetje vertrouwen. Dan komt toch alles wat terecht. Bevinding als ouderwetse praat. Een beetje ouderwetse taal. sprak het oudjes altijd ook over bevinding. Maar dat zouden ze niet gedaan hebben als het zonder bevinding geschied had. Want bevinding, dat is geen wat God doet, geen wat Christus verworven heeft. En hetgeen wat een heilige een geest openbaar. Ja. De wereld is vol met uitvinding. Dat is de dood. Dat is de dood. Ja. Je kunt niet anders uitvinden dan het doodsmateriaal. De hele techniek. Maar bevinding. Ja, dat is een uitvinding God zegt. Dat is een uitvinding God. En die bevinding die vloeit. Uit het wel behagen, God. En wordt geopenbaard in de tijd, en ze krijgt haar oplossing weer in de eeuwigheid. Hier gaat het over Jacob. Dan bedriegen. ja, dat geldt Ezo vooruit. Dat is waar. Voor een oplicht, ja, dat zegt Ezo van. Heb je ooit een wereldling wat goeds gezegd van een kind van God? Hoewel, ezel zegt wat waar is, en Jacob beleeft wat waar is. En dat is de kortste weg om ervan verlost te worden. Dat, is dat makkelijk proberen te maken. Kunnen ze in de weg van de ontdekking iets van ons zeggen wat niet waar is? Laten ze zeggen wat ze zeggen willen. Nou kunnen ze iets zeggen wat niet waar is? En bij een weinig inkerend licht, dan zelgen op alles wat ze van u zeggen, amen. En zeggen, man, och, het is duizendmaal erger dan duurt ze. Het is duizendmaal erger dan duurt zegt. Het is geen wonder dat onze ouders zo minigmaal zeiden, als er zo'n recruit op gezelschap kwam. Vraag maar veel om ontdekkende genade. Want ontdekkende genade kijkt zo. Nou, binnen. En die het binnenste niet kent, die kent nog God, nog zijnzelf, nog Christus. Zwaar? Deze man heet Jacob. Dat betekent een worstelaar. Dat is de hele weg naar de hemel. De hele weg naar de hemel is één worsteling. Vandaag iets meer. Morgen wat minder nog morgen weer meer. Maar de hele weg naar de hemel is een zwaarste kant die er ooit op aarde gekant is. Want op die weg. Die de smalste is. Op die weg waarin gekend wordt de rechtvaardigheid Gods en zijn doodwaardigheid, openbarende in boekvaardigheid, is de eer voor God en het heil worden. Maar als het aan Jacob gelegen had, is zo'n smal pad niet gehad, hoor. Nee, dan had de weg wat brengt er geweest. Ze doen vandaag overal wegen verbreden. Hè? Hier en daar en geen. Maar God verbreedt de weg des hemels niet hoor. Die is smal uitgedacht. Die ligt smal in de schrift. En die blijft smal, want ik lees dat een apostel Peter zegt. Indien de rechtvaardigen nauwelijks, nauwelijks, nauwelijks binnenkomen. Indien er ervaren nauwelijks, nauwelijks, nauwelijks aankomen, waar zal dan de goddeloze en de zon daar verschijnen? En daar leert de kerk iets van. Dat het een nauwelijks zaal wordt. Wat steeds nauwer wordt. En steeds enger wordt. Waarom? Omdat de weg naar de hemel ook een kruisweg is. Om aan alles gekruist. En met de roem des kruises alleen levende te sterven. En stervende te leven. Daar had Paulus dank, daarin. In gelaten 6. Daarin betuigde toch, zij verre van mij dat ik anders zou roemen dan in het kruis, hoor je wel, dan roemt hij in zijn nood, door het paas niet eens te zeggen, dan roemt hij in zijn strijd, dan roemt hij in zijn benauwdheid, dan zegt hij, ik heb een behagen in benauwdheid, in nood en in banden, waarom Paulus, Is je dan zo aangenaam elke dag, met zo'n vonnis des doods in je en bij een opgejaagd leven te hebben? Is het dan zo'n aangenaam leven nooit, geen rust, rust, is een ogenblik een ademtop, en dan is het weer zo genoten en zo weer jazen. Want ik zie op het einde. Ik zie dat op een land zonder kruisen, alleen kronen. Ik zie op een land zonder zonde dan ook zonder dood. Hij zag eindeloze einde der eeuwige wereld. Jacob, heb bidden. God zorgt voor bidden. En hij zorgt ook voor dankbaar. Want een van de onmogelijkste dingen op aarde zijn bidden met opening. Dat is gift. Danken met vernedering. Dat is een weldaad. Goddelijk. En de Bijbel lezen tot je nut. Tot lering en onderwijzing. Dat zijn drie onmogelijkheden. Die kunnen alleen van bovenuit opgelost. Denk eens aan de moorman. Wanneer Philippus aan hem vraag, verstaat je ook wat geleest, Hij hoefde niet te denken. Hij wist het meteen, omdat hij het voelde, gewaar werd. Hij zei, hoe zou ik kunnen? Hoe zou ik kunnen? Zo'n gevallen zondaar die van God vervreemd en zonder God op de wereld. Hoe zou ik dat kunnen? Tenzij dat er een uitleg. Dat is bijgelijk. Hij hem zo wel eens gelezen. Dan moest je misschien eens ophouden onder het Dat is ook niet erg. Dat is ook niet erg. Als je niet eens meer een tijdje kan komen, dat geeft niks. Als zegt dan je vrouw of je kind, hé, hey, moeder kon niet verder meer. Vader begon stotteren. Hij kon niet verder meer. Wanneer wij de Bijbel lezen, nou lees eind, maar dan bijbel. Ons lees je het eindmaat aan de Bijbel. Onze leest. Dan valt er vandaag een vrucht, ook in de toepassing van het luisteren. Geen wonder geliefden, Dat de mens is biddeloos geboren, een wonder als het anders was. Jacob heeft twintig jaar bij Laban verkeerd, zijn schuld staat nog open. En het recht staat nog open. Jacob heeft twintig jaar onderhoud gehad, maar geen vergeving. Jacob heeft twintig jaar godsontmoetingen gehad, maar geen goddelijke aanneming tot kinderen. Wat ja. kan de Heer toch veel geven voordat hij zichzelf geeft? Huh? Maar kan de heer toch veel schenken voordat hij zichzelf schenkt. Want als Jacob huis aantrekt met een goddelijke belofte. En wat is een goddelijke belofte? Niet een voorkomende waarde. Hoor. Die kunnen er wel duizend op een dag passeren. Nou ja. De meeste bij mij wel. Ik word er wel eens een keer moe van. Dat de ene tekst naar de andere tekst. Maar kan die erop volgen. Ik heren. Ach, geef is gevoelsverzekering om te maken gevoelen dat die waarheid van u is. En dat die voor mij is. En dat die in mij is. Ja. Daar kan zoveel door je gedachten lopen. Het een naar het andere. En je wordt er allemaal arm van. Je wordt er allemaal leger van. Je wordt er allemaal nader van. En dat is ook gelukkig. Dat is ook gelukkig. opdat dat gegewaar zou worden voor Dat het niet alleen woord is. Maar ook geest is. En als de geest in het woord mee komt, Dan opent hij de ogen. Neemt deksel van het hart. En dan past het precies wat hij geeft. Want hij spreekt nooit boven de stand van het volk. Ook nooit beneden haar stand. Maar altijd naar haar stand. Die het een ellendige vrij maakt. In het midden zijn er alleen. Jacob ging op huis aan. Ging op zijn vader aan. Rebecca het niet beleefd. Dat ze ook niet gedacht heeft. Nee. Maar dat is een erg geweest voor Rebecca. Ze kan beter voor de een God leven. Als ze hier op aarde de weten komt van haar zoon Jacob. God geeft zijn kerk altijd beter. Die geeft zijn kerk altijd beter. Je bent er nooit minder mee af wat God je geeft. En tenslotte geeft hij zijn zelf. Meer kan hij niet geven. Maar dan heb je ook alles voor je. Dan zendt Jacob Bol de huid. En zegt niet uw broer Jacob komt'. Dat kan hij niet. Dat durft hij niet en dat doet hij niet. Maar laat enkel maar zegt uw knecht, uw knecht, geregeld maar uw knecht, waarom zeg je toch niet je broer Jacob, waarom zeg je niet je broer, het is toch je broer, geregeld zegt op mijn heer, ja maar je broer noem je toch niet je heer, en je broer noem je toch niet je knecht, je mag toch gerust zeggen, je broer is na twintig jaar wedergekeerd, en Jacob zegt, geregeld maar uw knecht. Jacob voelde wel dat er nog een breuk lag, die niet geheeld was. Hij voelde wel dat er nog een kloof lag, die niet gedemd was. Hij werd wel gewaar het leg nog onverzoend, en hoe zal het ooit verzoend komen? Dat is een grondvraag in de kerk. Verzoenende liefde gezien, geproefd en gesmaakt. En toch de verzoening is een toepassing mis. Hoewel. De kerk op aarde altijd meer gemist zijn dan bezit. Want in de heiligmaking haken ze. Naar een dadelijke ontmoeting des drieënigen. En voor de rechtvaardigmaking haken ze naar een borg. Haken ze naar bloed. Haken ze naar spelling En dorsten ze naar hun beesten. Maar opmerkzaam is, als zijn knicht bij heen zou komen. En hem dat alles gezegd hebben. Ezo, geef hem niet één woord terug. Hij zegt, niet doe mijn broer maar de groeten. Straks ontmoeten we elkaar Want dan maak het wel goed. Hij zei niets. Helemaal niets. Benauwd hij? Dat is benauwd. Als een mensen het benauwd hebt en de hemel is van koper, en je hebt van ijzer, waar moet je dan aankomen? Dan kan je niet anders denken dan komen. Die nee, zou die zijn idee woord tegen die knechten. Zeg maar dat ik zo bij hem ben, en dan moet dan wat glad zal maken met mijn kan. Niet idee woord. Een idee had die maar gezegd, doe mijn broer de groeten. Hij had er een groot gedeelte van zijn benauwdheid weg geweest, Maar nu vergroot het zijn ellende. En verdiept de breuk die er ligt. Als ooit verzoeken. Het is ook een stuk van de ganse kerk. Als aan haar schuld ontdekt wordt. En Gods wet zich in den glans der luisteren der heerlijkheid openbaart. Wie kan er dan ooit nog met God verzoenen? Want de wet zien dat je dood zien. De wet zien dat je hel zien. De wet zien dat je het verteren terecht zien. De wet zien dat je verdoemen is De wet heeft nog nooit iemand gered, hoeft ze niet op. De wet hoeft niet te verzoenen, laat dat even. evangelie maar doen. En al dan eens, al, al dan Jacob hoort, dat deze aankomst is met 400 afgerichte soldaten. Met de macht van een antichrist. Waarin Jacob niet anders kan denken als mijn laatste uur is te zwaar. Gelukkig. Ja. Je zegt ja man daarachter. sta je daarachter. Dat is inderdaad waar Wanneer men daarachter staat, dan zegt men dank u, Heer, dat ge toren er op mij geweest zijn. Uw toren is afgekeerd en gij vertroost mij. En dan ziet Jacob zijn hele leven eindigen in de dood, al zijn bezittingen in de dood, zijn vrouwen en kinderen in de dood. Alle schapen en lammeren in de dood. Hij houdt niets meer over dan de dood. Hij ook wel eens niets meer overgehouden dan de dood. De kortste weg om dankdag te gaan houden. De kortste weg. Want dan krijgt Jacob een biddag. Ik zeg hij krijgt. Een nood meer gebed. Hoe je. Een nood met waar alarm geschrijven. Een nood met de uitstorting van je nood. Een nood met de uitstorting van je banden. Met de uitstorting van je lenden, Met de uitstorting van je zonden. Dat zijn de minste nooden niet hoor. Nee, nee. Dan ervaart het de kerk dat in de uitstorting legt een ademtocht. Om voor bewaard te worden. En te ondersteunen. Jacob ziet alles eindigen. Ziet alles aflopen. Straks zegt die vrouwen en kinderen weg. En alles wat gehad hebt weg. En nog meer Jacob. Ja, zijn die in zonder, in zonder. Zeg het eens. In zonder de belofte weg. Een zonder de belofte te niet gedaan. Een zonder de belofte die niet op zijn plaats gekomen is. En als de belofte niet op zijn plaats komt volgens Waar is dan de Heer God? Waar is dan zijn naam? Waar is het dan wat hij getuigt? Ik, de Heer, word er niet veranderd. Of zou ik het zeggen en niet doen? Daarom schreeuwt hij in dat negende vers. Uit de diepte van zijn hart. God houdt van zulke schreeuwen. Houdt die vreemd Hij maakt ze zelf. Hij maakt ze zelf. Kan je lezen, Jeremie 21, 31. Ik zal ze voeren met smekingen. Hoewel, wel. Hier rijden erin. Hier worstelt Jacob. Met een God van Abraham en Isaac. Waarom zegt hij niet mijn God? Kon hij niet. Deed hij niet op. Even wachten. Je leest het hoofdstuk maar uit. En dan zeiden we komen. Dat Jacob ook zeggen maar mijn God. Want mijn God, dat is mijnen. En Jacob mijnt wel. En zeg, o God uit de diepte van zijn herten. Het is een opwelling uit zijn zielen. Het is van alle kanten afgesloten. Hij wordt gedreven aan een troon. Hij wordt gejaagd naar een troon. En anders komt die mensen niet hoor. Want nou hou je geregeld weer op. En dan heb je het een ogenblik benauwd. We gaan weer een beetje over en is het weer voorbij. Maar als de Heer de nood opbindt. Oh. Dan zegt de waarheid zelf die volharden zal. En dan moet die volharden, die kan niet ophouden. Het is geen demonstrantse bekering, dat je hem eigenlijk weer op kan houden en de dag weer kan beginnen. Maar een goddelijke bekering, dat lees ik van. gelijk ook hier: deze een ellendige en de Heere hoort, ach, oh, wat zou de groot zijn. Om aan een dag van vandaag of morgen te horen, dat onze geliefde vorstinnen is gegrepen met een eind nog een verbonds En in de residentie het uitkermer, O God van mijn geslacht, O God van mijn voorvader. Oh, God, die eenmaal mijn volk uit en de rek opgehaald. En die vele van uw volk op de brandstapels en de matselpalen, woordpalen en al dergelijke meer. Die hun zielen weggeworpen hebben. Om dit Nederland, ik durf het haast niet te zeggen. Want ik wil liever Hollanders zeggen dan Nederlanders. En een Hollander, hol van God, en hol van al hetgeen wat goddelijk is. Leeg, hol, leeg. Zou het een grote weldaad te noemen zijn. Als in onze overheid, de Eerste en Tweede Kamer, een heilige radeloosheid zich openbaar. Een heilige wanhoop. En als ja, de ene tot de ander zei, het is verloren, het is verloren, het is verloren in Nederland. Dan kon het gebeuren dat in alle potentaten der potentaten zichzelf. In dat weggezonken land. Nog een hand uit zou willen steken. Tot enige verhaden. In de toespitsing. Van alle goddeloze wetten waarvan ik gisteravond ook nog las. Dat men de polio-geschiedenis in de handen van de justitie zal gaan leggen. En dat de justitie ingrijpen zal. Van al diegenen die tegen de vaccinatie zijn. En zelfs het dwingen. Door boeten en gevangenis. Ik noem dit maar, want dit is nog mee van het minste gelieft. Jacob schreeuwde uit zijn ziel, maar helaas moet ik u ook zeggen: Ik heb dat geschreven niet voor ons arme land en voor ons kosterhuis. Ik heb het niet, ik heb het niet. Zou hoogstens met de profeet Jeremie maar gezegd, ach dat mijn hoofd water, dat het een spons was. Om op te houden, met praten, met preken en met zingen, om te bewenen de breuken van de dochter en mijn spoort. En nu heb ik nog maar iets gezegd van vorstenhuis en van alle die in ogen zijn gezegd. Maar neem vandaag het kenkelijke leven. Het is een bang te worden, het is een bang te worden, om bang te worden. De liefde van velen zal verkouden, waarom? En dan spreek ik nog niet van de zichtbare kerken. Ik heb het over de strijdende kerk. Omdat de ontdekkende genade gemist wordt. Ontdekkende genade was melk aan de voeten. Ga naast elkaar de staan. En draagt met aan de, ik wel lezen gelaten zeg. Draagt elkander's de lasten. Maar vandaag is het verzwaard nog de lastig. En nu heb ik het over geen één keer, genootschap. Dat ik heb het enkel over het oud gereformeerd. hetzelfde. Ik hoef van geen één keer, genootschap wat te zeggen. Want ik vind alle lenden en verwarring. En de ding die van de oud Dat moet wel uit de we weholster, weholster, weholster. Dat het kerkelijk zo afgemaakt is. Jacob schreeuwt. Ik zou er maar graag woorden voor willen vinden. Om dat eens uit te hollen. En is uit te graven. Hoe nabij Jacob hier ligt aan een troon. Hoe hij hier hand aan een troon. Hoe hij hier schreeuwt zodat gezegend vrouwen zaten op den troon. Jacob heeft maar één weg en dat is de weg naar boven. Dan wordt hij toegeslagen geslagen, dan wordt hij toe gegeest. Het is wel erg, vol dat men altijd zoveel slaag nodig heeft om het eens uit te kerpen. Oh help ons, help ons. Dat men altijd naar die genade oh, de genade troon geslagen moet worden. Om met een dichter van Psalm 34 weer te ervaren deze ellende griep Ik denk dat dit gebed van Jacob ziek geweest is in de oren van de Zebel. Ernst? Hij doet niets liever als luisteren naar het geroep van zijn ellendigen. Waarvan Christus heeft zo God aan gerecht doen aan zijn uitverkoop. Volk, wij kunnen de verdrukking niet missen. En we zijn gelukkig gaan we ze niet meer willen missen. Wij kunnen de slagen niet missen. We zijn gelukkig aan we onze rug meer Gelijk als Paulus getuigd opdat zijn kracht in zwakheid volbracht wordt. Dat woordje ooit is rond als een ring des eeuwige verbonds. Wat daar eerlijk moet zalen voor. We kunnen makkelijke tien werelden verloren gaan. Als oh, dat er één verkoorne voor u. voor één losgevallen mens zijn hart. Ik zeg er niet dat me dit toch niet waarde gemaakt het elke uur, elke dag. Maar daar woont die die trouwe hand ten eeuwige leeft nooit laat vaak. Je kan het niet zo verzondigen voordat de genade verzondigen kan in Christus is. Je kunt niet zo diep verbeuren dat God zijn verbond breken zal. Het eerste verbond dat brak op de eerste zonde. Maar dit verbond der genade waarvan Christus het is is een gevend verbond, een wegnemend verbond, en een verbond bevestigd en bekrachtigd in zijn bloed. O God zegt hij van mijn vader Abraham, en van mijn vader is ik denk dat Jacob nog nooit zoveel van zijn grootvader gehouden heeft en van zijn vader als hij. Hier is hij aangetrokken op diezelfde God, mag ik het eens zijn, die een familie God. En het nachtmaal is een familienachtmaal. Het zou Jacob wil zeggen. Diezelfde. Die in Abraham die dat verzonden Die uit de had heen gehaald. Ach, kortom gezegd. Het is zou Jacob zeggen, O oh mijn God. Die mijn vader om niet verkoor. Mijn grootvader om niet verkoor. Hier leg naast dat verloren. Hier leg een naast aan de rand van de bedoeling. Hier leg een naast in de muil van Satan. Gij hebt hem verlost. Voor hen hebt gij uzelf gegeven. Haag ah, op heel voor mij man. Want zie alles weg in de dun. Als je er niet aan de pad komt. Dan wordt de belofte voor eeuwig vernietigd. Ik zal u zelf stellen. Als de sterren de zee. Als je er niet in komt heren, Dan zal je eer voor eeuwig ondergaan. En dat ik ondergaat, ben niet meer waar. Ben niet meer waar. Maar laat je naam leven, laat je waarheid leven, laat de belofte leven. Die tot mijn gezegd heeft. Ja, tot wil zeggen, heer, ik ben niet uit mijn eigen gang lopen. Maar jij hebt zelf gezegd, trek op. Naar uw land en naar uw maas. En nu sta ik in de dood. Nu kan ik niet verder meer. Nu weet ik je weg meer. En daar heb je nu de werkzaamheid van een belofte, Dan ga je hem terugbrengen. En zij heren dat heb je beloofd. En zo staat het er nu bij. Dat heb je gezegd. En ik sta op de rand. Van een totale vernietiging. Met vrouwen, kinderen en alle bezittingen. Wat werd Jacob hier uitgekleed. Wacht eens. Hij wordt alleen maar uitgeleid om straks aangedaan te worden met de gerecht. in je de Heerde, Jezus Christus. En het hem gelden zal, hoe is die naam. Hij heeft zo gezegd, hoort oh, zo gezegd, en dan vertrekt hij met een nieuwe naam. O mijn, o God van mijn vader, en van mijn vader Isaac, misschien zitten er nog ons, die ook wel eens uit de beproevingen en duisternissen gekomen zijn. Dat het uitschreef, o oh God, van mijn vader of van mijn moeder. Verloren is het met mij. Het was met hen ook, maar jij hebt ze gereden. Verloren is het met mij, maar gij hebt hen. Ach, oh, geliefd doen. Tot een wat aan mij, de laat zonen zoon gezet. Verheerlijk hem ook in mij. O, oh, dan ja, het zo uitschreef. Voor de dagen die ik denk, heren, zei hij in dat tiende vers. Dan zie hij wat God hem gegeven heeft. En hem geschonken En dan gaat hij mens maar zakken. Al master. Dan zegt hij, heren. Ik ben geringer. Raad. Ik ben onwaardig. Ik kan het niet begrijpen dat hij mij nog spakt. Ik kan het niet begrijpen dat hij mij nog draagt. Ik kan het niet begrijpen dat hij dat voor mij weg je kan het niet begrijpen. U. Uw goedheid is God. En gerucht. Daar raak je. Verlegen met Gods goedheid. Verlegen met zijn zegenen. Verlegen met zijn weldagen. Wat een schuren met koren. Hè? Wat een schuren met koren. Dat is een klein beetje waar Wat een overvloed. Van allerlei producten. En een moois denken. Je hebt van het voorjaar één aardappel aan de aarde gegeven. Hoeveel heb je gehaald? Hoeveel heb je er terug gehaald? Tien? Twaalf? Veertien? Vijftien? Zo nog zestien? Je moet de ondankbaarheid niet op de aarde. Je moet de ondankbaarheid hier in de aarde. Ook niet in de, in de dieren. Ik denk dat we vandaag een dier werden. dat God ze neerzet. En dat wij dankbaar zijn. Denk dus aan Pastel 73. Toen had ik een groot Dank Dankbaar. Ik ben gerinderd. Dan alle deze wel en trouwen. En trouwen. Niet vergeten volgens Zijn trouwen. Ik denk. Dat dit de hoogste weldaad is in het koninkrijk der genaam. De trouwe God. Bergen zullen wekken. En heuvelen zullen wakken. Maar de bood mij spreekt. Zag in einde. De grootste weldaad in het koninkrijk der genaam. Dat zij verbonden streef. Zou ik het zeggen en niet doen. Spreken niet bestendig, maken. God staat voor zijn woordtje. Ik ben, zegt hij. Dan alle deze weldaden en trouw. Die je aan mij. En doet hij zo. Hij zegt niet mijn God. Dat zegt hij. Maar hij zegt wel mij. In hetgeen wat een heren gegeven. Want met deze naakte stap. Met deze kaal stand, Ben ik voor twintig jaar geleden. Over de Jordaan. Gij hebt mijn leven nagegaan. Voordat alles achter de rug is. Ik steek na de naast de stal, Meer hand. Meer bezat. En meer wachten. Maar gij beloofde mijn brood om te eten. En schoenen om aan te eten, En kleed. Om de naaktheid mijn schuif te bedekken. Maar gij hebt het. de Mij tot twee eieren gesteld. Tot twee eieren. En dat is alles afgedaan van de Vader der Lichten. Amen. Zegen uw woord. O koning der koningen. Met toepassing. Want anders vergeten we het. Oh, dat met thuis zijn. Maar het is er al meer dan 90% van weg. En eer dat het daarom is. Dan nou weten we nauwelijks meer wat er over gehandeld is. We zijn zo vleeselijk. We zijn zo wereldje. We zijn zo uit de aarde aardig. Maar Jacob moest roepen, u de eer. Jacob heb geroepen, u de eer. En Jacob heb u geprezen, u de eer. Zodat al wat uitgedacht. En daar gesteld. Door de dood van hem. Die midden in den dood. zijn leven afgeleid. En zelf vernietig. En volken doorkomen. En aan het eind van dit leven. Uitgenaagd. Alleen genaagd. In die sluitsteen. hoeksteen. En grondsteen van het ganste gebouw. Der uitverkorenen. Amen. Psalm 51, het negende zuinvers. Gods offers zijn in gans verbroken geef, Door schuld, besef, getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig hoofd behagen. Het is nooit, oh God, van u vooruit. Doe Sion wel, laat om mijn zware val, uw goedheid niet van zijn burger wekken. bouw Salomo, laat nooit zijn muren wal, door uw straf voor macht bezwijken, dat is van een vijftigste persoon, dat negende zat. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde God en de troostvolle gemeenschap des heiligen geestes zijn en blijven met u allen. Amen. Thank you.